9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Bestuurslid Henk Dom van de autoriteit Consument en Markt over de aangekondigde daling van de energieprijzen. En u hoort of het UWV oudere werkzoekenden weer aan het werk krijgt. Dat zo dadelijk. Weet er ook meer over bij Dorot Meegens in het NOS-journaal. De energierekening gaat de komende tijd omlaag door een verlaging van de tarieven van netbeheerders. Prijzen die netbeheerders rekenen voor het leveren van gas en stroom worden de komende drie jaar fors verlaagd. En dat gebeurt in opdracht van de autoriteit Consument en Markt die de maximumtarieven bepaalt. In totaal levert dat consumenten en bedrijven een besparing op van ruim 2 miljard euro per jaar. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt scheelt dat voor huishoudens zeker een paar tientjes per jaar. UWV en de uitzendbureaus willen ieder jaar 22.500 werkloze 55-plussers aan het werk helpen. Nu vinden jaarlijks 18.055 plussers nieuw werk. Ouderen krijgen trainingen om te leren solliciteren en te netwerken. Maar ook van bedrijven wordt iets verwacht, zegt het UWV. Het is zo dat bedrijven nogal eens een keer de neiging hebben om mensen die wat ouder zijn... Om daar de sollicitatiebrief van opzij te leggen. Daarom vinden we het zo belangrijk dat we niet te veel met sollicitatiebrieven werken... maar met rechtstreekse contacten met werkgevers. En het hele goede nieuws is ook... dit initiatief is een initiatief van de Stichting van de Arbeid... van werkgevers en werknemers. Bedrijven hebben dus afgesproken dat ze meer ouderen gaan aannemen. Ze maken daarbij gebruik van een bedrag van 67 miljoen euro... dat minister Ascher beschikbaar heeft gesteld... voor de aanpak van de ouderenwerkloosheid. Straks de uitzendbureaus over dit project. De nationale hypotheekgarantie is licht positief over de huizenmarkt. Dat komt omdat weer meer mensen een huis met de hypotheekgarantie hebben gekocht. We hebben gezien dat we in het afgelopen kwartaal uh, bijna een kwart uh, meer... Uh garanties hebben gestrekt aan huishoudens die een woning hebben gekocht. Eén zowel maakt nog geen zomer, maar het zou een signaal kunnen zijn... dat de koopwoningenmarkt langzaam aantrekt. De garantie geldt voor woningen die goedkoper zijn dan 290.000 euro... als die huizen met verlies worden verkocht. Dan dekt de NHG de restschuld. Als het aan staatssecretaris Teven ligt... kan de rechter criminele jongeren voortaan naar school sturen... in plaats van naar de gevangenis. Teven komt met een wetsvoorstel waarin is geregeld... dat draaideurcriminelen en spijbelaars bij een veroordeling naar school gestuurd kunnen worden om een diploma te halen. Dit zijn niet de zwaarste strafbare feiten. Dit zijn niet de jongeren die een straatroof plegen. Uh, dus deze moet, ook, moet je proberen gewoon weer terug te krijgen in de samenleving. En er is vaak bij dit soort jongeren veel schooluitval en, en andere spijwelgedrag. En op deze manier uh, denken we dat via het strafrecht uh, kunnen zorgen dat ze de school wel afmaken. Wie zich niet aan de afspraken houdt, moet alsnog naar de gevangenis. Teven denkt dat de maatregel jaarlijks opgelegd kan worden aan maximaal 500 jongeren.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 Lopende de dag overal bewolkt. Hier en daar stevige oostenwind blijft droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. En tot de avond droog. Morgenavond en vrijdag soms regen. Verkeersinformatie naar de ANWB. Jolanda van der Velden, wordt het al ietsje beter? Jawel, jawel. Er, er komt uh, licht in de zaak. Uh, nog zo'n twintig files. De meeste files die staan wel rondom Amsterdam. Had allemaal te maken met de aanrijding op de A10... waardoor het vastliep op de A1. Voor de rest is het eigenlijk een vrij normale ochtendspits. Nog wat langere files. Uh, vooral eigenlijk ook wel bij Amsterdam. Op de A9, ook maar richting Amstelveen. Bij Badhoefdorp 6 kilometer. De aanrijding op de A10, de ring noord richting Zaanstad. Tussen af het Volendam en oost 4 vier kilometer. Daar zijn nog drie reis. Schok dicht. En ook een aanrijding met meerdere auto's op de A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred den Dolder en Knopendreins weer 5 kilometer en zijn twee rijstroken dicht. Of u gaat met het openbaar vervoer. Maar dan moet u wel met de OV chipkaart goed omgaan. Hoort u zo meer over. Zonder gevolgen. Vanaf volgend jaar mogen we minder pensioen opbouwen. Ook de 67 jaar is niet meer heilig. Verre economisch niet. Moet ik nou blijven sparen voor later? Of extra aflossen op mijn hypotheek? Ja, hoe lang wil ik nog eigenlijk door blijven werken? Wat is nou slim? Een goed advies begint met een goed gesprek. Of met een van onze andere financiële routeplanners op abn.amro.nl. Antwoorden op de vragen van nu. ABN Amro, de bank Anonu.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. TBO, ter beschikking van het onderwijs... staatssecretaris Steven wil jonge criminelen niet alleen maar straffen... maar ook terug naar school sturen. Maar hij blijft wel streng hoor, als ze niet meewerken. Dan gaat hij terug naar de gevangenis en dan krijgt hij vervangende hechtenis. Straks meer staatssecretaris. Eerst goed nieuws voor u. Want uw en ook mijn energierekening gaat omlaag. Komt door maatregelen van de Con autoriteit, consument en markt. En Henk Don is van de ACM. Meneer Don, goedemorgen. goedemorgen. Waar zit hem dat in, die verlaging? Eh, er dat zit erin dat de netwerktarieven omlaag kunnen. En dat zijn de tarieven die eigenlijk betaald worden voor het beheer en onderhoud en vernieuwing van de kabels en de leidingen. Dat zijn monopolies en die reguleren wij. En waarom kunnen die omlaag, die tarieven? Uh, vooral omdat de kapitaalkosten aanzienlijk gedaald zijn. Dat uh, moet kapitaal... u even uitleggen. Ja. Uh, nou, de rente op de kapitaalmarkt is lager dan drie jaar geleden. Eens per drie jaar kijken we wat tarieven kunnen zijn voor de komende periode. Uh, en De kapitaalkosten zijn nu een stuk lager. En Dit zijn activiteiten die nogal kapitaalintensief zijn. Waar bepaalt u dat om de drie jaar trouwens? Want die rentetarieven die gaan nogal op en neer. Ja, maar je wil ook wat stabiliteit bieden, zowel aan de bedrijven als aan de afnemers. Uh, en als je ieder jaar die tarieven aanpast, dan is, er ook, dan is het moeilijk vooruit plannen. Uh, en eens in de drie jaar vinden we vaak genoeg om ook de werkelijkheid bij te kunnen houden. Ja. En nu moest u dat constateren. De netbeheerders kwamen niet zelf met het aanbod, want het kan wat minder. Nou, dit is de standaard uh, methode waarop het gaat. Het Wij moeten eens in de drie jaar die tarieven vaststellen en dat hebben we nu dus opnieuw gedaan. En wat vinden zij er dan van? Weet u dat ook? Uh, ik heb begrepen dat ze uh, dit toch wel erg krap vinden, maar wij menen dit dat dit verantwoorde balans is, waarbij ze ook voldoende ruimte hebben om te investeren in de toekomst. Hoe bedoelen ze dat? Uh, ja, we zullen ook nog even met ze bellen, uiteraard, uh, meneer Don. Maar wat, wat hebben ze tegen u gezegd? Wat bedoelen ze met krap? Uh, nou, ze hadden graag wat meer ruimte gezien omdat ze voor grote investeringen staan. Dat herkennen wij op zich ook wel. Maar uh, de tarieven zijn niet bedoeld om investeringen te financieren... ...wel om voldoende rendement op het bestaande investeringen te bieden. Mm -hmm. En we zijn ervan overtuigd dat we dat hiermee doen. En ik neem toch aan dat de energiemaatschappijen wel een spaarpotje hebben ergens om te kunnen investeren? Nou, ze moeten wel financiering aantrekken. En sommige bedrijven hebben spaarpotjes, anderen hebben dat veel minder. En die zullen dus naar hun aandeelhouders moeten kijken. U brengt met deze maatregel niet de kwaliteit van het netwerk in gevaar? Nee, we zijn ervan overtuigd dat dit verantwoord is. Goed, en hoe Kunt u aangeven hoeveel het ons gaat schelen? Uh, voor een gemiddeld huishouden kunt u op jaarbasis al gauw denken aan een paar tientjes per jaar. Oh, dat is uh, aanzienlijk. Meneer Don, hartelijk dank. Daarvoor. Graag gedaan. <laughs> en voor dit gesprek. Hengdan Heng van de autoriteit consument en markt was dat. Nou, we hebben beloofden u net meer staatssecretaris. Daar komt hij. Niet alleen straf, maar ook verplicht naar school. Teven van veiligheid en justitie. Staatssecretaris wil dat mogelijk gaan maken. Dat zij eerder over kunnen horen vanochtend. In plaats van een celstraf op te leggen... kan de rechter jongeren dan verplichten een opleiding te volgen... meldt politiek verslaggever Michiel Breedveld. De gevangenis leidt jongeren op tot criminelen... terwijl ze juist een tweede kans verdienen. Dat is de gedachte achter dit wetsvoorstel. Ja, bedoeling om nieuwe, nieuwe kans te geven. Dit zijn niet de zwaarste straffen in feite. Dit zijn niet de jongeren die een straatroof plegen. Uh, dus deze moet, ook, moet je proberen gewoon weer terug te krijgen in de samenleving. En er is vaak bij dit soort jongeren veel schooluitval... en ander andere En ook... Op deze manier denken we dat via het strafrecht uh, kunnen zorgen dat ze de school wel afmaken. Volgens staatssecretaris Steven kan de maatregel vooral schoolverlaters soelaas bieden. Ja, voor de wat lichtere strafbare feiten moet u aan denken. Dus winkeldiefstal jongeren die herhaling winkeldiefstallen plegen. Die vandalisme uh, spullen vernielen. En dat ook bij herhaling hebben gedaan. Daarvoor zoeken wij dus de mogelijkheid om te zeggen, nou wij willen echt dat deze, deze jongen een nieuwe kans geven en daarom deze maatregel. Het gaat om een maatregel die in combinatie met een straf... door de rechter opgelegd kan worden. P van de Aar, Ahmed Markoes is de geestelijk vader ervan. TBO heet het. Geen TBS, maar TBO dus ter beschikkingstelling van het onderwijs. Wil je die veilige wijken creëren, de veiligheid in de buurten en wijken... dan zul je deze jongens ook uit die wijken en buurten moeten halen. En dan zul je ze ook moeten verplichten om, eh, naast de straf die ze opgelegd krijgen... voor het delict wat ze gepleegd hebben, ook... Eh, onderwijs uh, volgen. Dus te beschikking stellen aan het onderwijs. Grote groepen jongeren zouden ermee geholpen kunnen worden, meent Marcouche. Ja, wat je ziet bij deze jongens is dat ze vaak uh, geen startkwalificatie hebben, geen vak hebben geleerd. Uh, en dan een leeftijd bereiken waar ze alleen maar criminaliteit op hun cv hebben staan. En dan kom je natuurlijk nergens aan de bak als je op je 21ste toch iets met je leven wil maken. Dus onderwijs is ontzettend belangrijk, omdat het de sleutel is uh, om uh, het pad van de misdaad uh, te verlaten en dan op een eerlijke manier, eh, doordat je een vak leert, je geld te verdienen. Staatssecretaris Teve heeft goede hoop dat het jongeren ook echt gaat helpen. Nou, dit gaat zo werken dat uh, op het moment dat de jongere zegt... nou, ik ga niet meer naar school, ik hou me niet aan de aanwijzingen... van de reclassering en van de leraar, dan gaat hij terug uh, naar de gevangenis... Hè, en dan krijgt hij vervangende hechtenis. Dus u denkt dat het een stok achter de deur zal zijn? Ja, die stok achter de deur was er eigenlijk nooit. Hè, bij alle andere maatregelen die uh, werden genomen. En dit is de manier om te zorgen dat hij uh, daadwerkelijk ook onderwijs volgt. En niet meer zich schuldig maakt aan strafbare feiten en een nieuwe kans krijgt. even verwacht dat per jaar 375 tot, tot 500 jongeren door de rechter naar school gestuurd kunnen worden. U leest en ziet er meer over en hoort er meer over op onze website nos.nl. .no. Het is twaalf minuten over negen. We gaan weer even kijken hoe het is bij Jeroen Schutijzer... Um, bij de zoektocht naar werk door uh, wat oudere werknemers. Jeroen, uh, we krijgen ook reacties binnen. Ik zei het eerder al in het Radio 1 journaal. Onder andere van Paul Vermast... die al sinds maart 2012 op zoek is naar werk. Um, hij wil graag aan de slag, wil niet langer zoeken... En hij zegt, um, ja, het is net zoals jullie ook al vertelden in de uitzending... Um, ik krijg steeds te horen dat er voor mij wel 300 anderen zijn... dat het ook moeilijk is om mij in een hokje in te delen... als je kijkt naar mijn cv. Uh, ik, ja, Paul van Mas heeft duidelijk bemiddeling nodig, kan ik mij voorstellen. Ja, dat zijn toch mensen met vaak heel veel ervaring. Um, ja, het UWV sluit nu dus uh, een, uh, een actieplan hè, met de uitzendbureaus... om de komende... Twee jaar zo'n 20.000 uh, ouderen aan het werk te krijgen. Uh, Mirella Beekman van uitzendbureau Timing. Maar wat al die twitteraars toch ook uh, vragen. Willen bedrijven echt wel oudere werknemers? Uh, ja, zeker wel. Ze willen zeker wel die oudere werknemer. Want die uh, indruk hebben ze vaak niet. Uh, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, er zijn helaas ook al een hoop vooroordelen. Uh, ook bij heel veel bedrijven over ouderen. Uh, dat men uh, minder loyaal is, minder uh, productief is. Of, Te uh, duur, mondig. Ja, absoluut. Uh, nou spelen wij als timing daarop uh, in. We zijn al bijna twintig jaar uh, specialist in het uh, doenwerk. En uh, wij merken dat in deze doelgroep heel veel ook deze uh, onder andere 55-plussers te vinden zijn. Wat uh, zoeken bedrijven nou eigenlijk? Um, ja, bedrijven die zoeken uh, uh, mensen die de handen uit de mouwen steken. En uh, door ons generatieonderzoek wat we ontwikkeld hebben... spelen we daarop in om inzicht te geven, bedrijven inzicht te geven... wat deze 55-plussers onder andere te bieden hebben. Op alle niveaus wordt uh, gezocht? Op alle niveaus. Timing is vooral gespecialiseerd in uh, de doenbanen tot MBO plus niveau. Wat zijn dat? Uh, uitvoerend werk, logistiek, productie, schoonmaak, zorg. Uh, iedereen die uh, doet, dus die zorgt dat acht waren de producten van de band rollen... De, de uitvoerende mensen. Ja, nou gaat u de komende anderhalf, twee jaar... uw uh, extra inspannen voor die ouderen. Gaat dat ten koste van uh, de jongeren? Of dertigers, veertigers? Uh, nee, zeker niet. Uh, dit is iets wat wij namelijk ook al dagelijks doen. He, hier zijn wij mee bezig. Dit is onze doelgroep. en. Uh, uh... Voor inzicht te geven moeten we met elkaar allemaal langer door. Alle generaties zijn vertegenwoordigd op de werkvloer. En uh, willen we juist de bedrijven het inzicht geven dat we gebruik moeten maken van de talenten en de kwaliteiten van alle generaties. Uh, dus zowel de jongeren, de dertigers, maar ook zeker de ouderen. Ja, want ik heb de afgelopen jaren ook heel veel mensen van 56, 57 gesproken. Die tientallen brieven schrijven en steeds nul op de rekest krijgen. Soms al helemaal geen reactie. Ja, ja, dat is inderdaad een veelgehoord uh, verhaal. Het is ook uiteraard een, een hele moeilijke arbeidsmarkt. Uh, we, we zijn nu eenmaal met meer mensen op dit moment dan uh, dat er direct banen zijn. Uh, voor veel bedrijven is er een hoop onzekerheid. Maar uh, uh, uh, juist door die inzichten te geven uh, en het te doen, met mensen op pad te gaan... weten we zeker dat we die banen kunnen vinden voor deze mensen. Nou, ja, mevrouw Beekman, in 2015 moeten we maar eens kijken of het uh, is gelukt. 20.055 Plus extra aan het werk, want ja, uh, papier voor dit soort plannen is uh, heel geduldig, zoals wij weten. Kies informatie bij de ANWB. Jolanda van der Velde. Nog een paar files die opvallen. De A10, de Ring Amsterdam-Noord richting Zaanstad... bij oost 4 kilometer. Na een aanreding zijn daar nog steeds drie rijstroken dichter. Blijft er maar eentje open. Door de lange files op de A1 zijn veel mensen gaan omrijden. Bijvoorbeeld via de N201 en de N236. Begint toch ook aardig vast te lopen daar. Een aanrijding ook nog op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterbergen knopend Rijnsweert 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. dichter. Blijft er maar eentje open. Verkeer vanuit Amersfoort... Naar Utrecht kan misschien beter omrijden via de A27. Lukt niet helemaal zonder file, maar gaat wel sneller. Het NOS Radio 1 Journal. Nog altijd is het een rommeltje rond de OV-chipkaart. Dat vinden de Consumentenbond, de ANWB en Rover. En die beginnen nu een actie. Het gaat op inchecken, uitchecken, verkeerd inchecken, geld terugvragen. Het is een grote ergernis. Reizigers met klachten over de kaart worden volgens de initiatiefnemers van de actie van het kastje naar de muur gestuurd. En dat moet afgelopen zijn. Daarom starten ze vandaag Stop de OV-chip-chaos. Verslaggever John Sarbach was erbij op Den Haag-Holland Spoor. Heeft u even tijd? Uh, heeft u wel eens problemen met uw OV-chipkaart? Um, nee, eigenlijk niet. U bent nooit vergeten uit te checken? Nee, ik, ben, ik heb een studenten-OV, dus ik kan altijd in- en uitchecken. Oh, oh oké. Okay, ja, dan speelt dat probleem dat speelt niet zo bij u. Nee. Nou, ga ik even verder kijken. Defecte okay. paaltjes, lastig overstappen, verschillende abonnementen, kaarten die stuk gaan. En ga zomaar door de problemen met de OV-chipkaart. Die zijn nog legio. joh. Maar als het dan misgaat... Sandra de Jong van de Consumentenbond, dan gaat het pas echt goed mis. Ja, absoluut. Want dan voelen mensen zich heel snel van het kastje naar de muur gestuurd. Tussen de verschillende vervoerders in en tussen de uitgever van de kaart de TLS. Dus mensen bij klantenservice verschillende verwijzingen krijgen. Of als je bijvoorbeeld een jaar wil opzeggen, zegt de NS, stuur de kaart naar ons terug. Want dan kunnen we het beëindigen. Maar TLS zegt, stuur de kaart naar ons terug, zodat we het geld kunnen terugstorten. Die kaart kan je maar één keer terugstorten natuurlijk. Dus is de oplossing? Eén loket. Eén loket waar alle vragen, mensen met alle vragen terecht kunnen. En waar de vervoerders en TLS achter de schermen met elkaar kijken waar men het beste terecht kan. En wie de vragen het beste kan oplossen. Maar in ieder geval niet dat de consumenten en bij een Connection, en bij een Arriva, en bij een NS, en bij een TLS hoeven te aan te kloppen. En die dan vaak ook weer naar elkaar verwijzen. Meneer Terentamer van de NS. U hoort het. één loket. Waarom is het eigenlijk nog niet? Dat komt omdat de overchipkaart bij de vervoerders in een verschillend tempo is ingevoerd. We begrijpen de wens van de consumentenorganisaties. Daar willen we ook gehoor aan geven. Maar dat zal stapsgewijs gaan. Daar waar we uniformiteit, dus een versimpeling van de procedures kunnen bewerkstelligen, we zullen we dat ook zeker doen. Een voorbeeld daarvan is vergeten uit te checken. Dat gebeurt bij alle vervoerders. Die kennen allemaal verschillende procedures. Dat kan inderdaad makkelijker. Bijvoorbeeld door best practices van de verschillende vervoerders met best practices? Uh, de, de goede ervaringen die uh, bij de ene vervoerder... Uh, door de klant gewaardeerd worden... om die ook bij de andere vervoerder uh, in te voeren. Tegelijkertijd wil ik ook zeggen... dat een loket plaatsen voor uh, alle vervoerders... en vervolgens zijn alle problemen daarachter opgelost. Zo is het niet. Omdat elke vervoerder heeft eigen voorwaarden... voor de eigen abonnementen. En een klant zou ook graag bij die vervoerder... zijn vraag neerleggen. Hoe kan ik mijn abonnement verlengen? Onder wat voor voorwaarden? Dus iemand die achter dat loket zit... zal ook al die vragen moeten beantwoorden. Laten we eerst een stap nemen... Die realistisch is en haalbaar is. Namelijk uh, de processen zo stroomlijnen dat ze vergelijkbaar zijn voor alle klanten bij alle vervoerders. Bijvoorbeeld het vergeten uit te checken en daar vandaan weer een volgende stap nemen. Het gaat nog een tijdje duren, zo te horen. Het zal nog heel even duren, maar dat wil niet zeggen dat we geen vooruitgang hebben. Ja, ik moet weer alles weer opnieuw invullen. En dat duurde dan twee weken voordat ik hem weer. Uh... Voordat ik pas mijn uh, abonnement kreeg. En wordt je tussentijd je reiskosten dan wel vergoed? Uh, ja, die mo moet ik zelf betalen, maar ik ga proberen uh, terug te vragen van de overheid. Ja. weet je hoe dat moet? Nee, <laughs> nee echt niet. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1 Journaal. I got my ticket for the long way round. Two of whiskey for the way. And I sure would some sweet company and I'm leaving tomorrow what do you say when I'm Ze is gone. Nou, mis nu al. Kups, zong ze. Negen minuten voor half tien. U luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. De gesprekken tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen over de inkoop van zorg en de betaling daarvan verlopen stroef. In een brief die in handen is van de NOS, schrijft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen dat de biedingen van sommige verzekeraars zo laag zijn dat ze onmogelijk kunnen instemmen. Want de zorgverzekeraars willen dat de zorg scherper wordt geprijsd. Terwijl in juni werd afgesproken dat de zorgkosten 1,5% zouden mogen stijgen. We hebben contact met Hans Veenstra, voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Meneer Veenstra, welkom in de uitzending. Dank u wel, goedemorgen. Kunt u eens uitleggen, wat is de kern van het probleem? Waarom verlopen de gesprekken stroef? Nou, dat, uh, dat zou je in eerste instantie gewoon aan de zorgverzekeraars moeten vragen. Uh, ik denk van de grote vier zorgverzekeraars... dat de gesprekken met in ieder geval twee uh, zeer moeizaam verlopen. Ja, dus en zij willen gewoon niet voldoende betalen, vindt u? Nou ja, kijk, wat er een beetje aan de hand is... is dat uh, er is een hoofdlijnenakkoord afgesproken tussen partijen in de zorg... Uh, waarbij voor 2014 1,5% groeiruimte was... en de, jaren steeds, de drie jaren daarna steeds 1%. En de inkt daarvan is nog niet droog... of uh, uh, de onderhandelingen worden ingezet op een veel lager niveau... Uh, en dat gaat soms tot, uh, ik ken ziekenhuizen waar dat tot uh, min 15 procent is. Grote ziekenhuizen, mm. geen kleine ziekenhuizen, maar is echt grote ziekenhuizen. Waar dat ook tot echt hele grote problemen leidt. Uh, de reden denk ik dat dat gebeurd is, is dat uh, de uh, zorgvraag het eerste halfjaar van 2013... wat naar beneden is gegaan in sommige ziekenhuizen... Uh, Denk ik min 5, min 6 procent. Bij ons is het ongeveer uh, 0 tot min 1 procent. In het Martini Ziekenhuis in Groningen. En uh, partijen, zorgverzekeraars en ook de minister heeft aangegeven dat het een trendbreuk is. Maar wat je ziet is dat in de tweede helft van het jaar eigenlijk de zorgvraag weer toeneemt. Dus Hoe ziet... komt dat eigenlijk meneer Veenstra? Heeft dat te maken met, um, want er is natuurlijk gezocht naar verklaringen waarom de vraag daalde. Dat dat te maken had bijvoorbeeld met eigen risico. Dat mensen steeds vaker zelf moeten betalen voor de zorg. Nou dat zou kunnen, maar euh, eigenlijk durf ik daar zelf nu op dit moment geen antwoord op te geven omdat daar onvoldoende onderzoek naar gedaan is. Ja. Uh, iedereen geeft er een eigen verklaring voor, de ene zegt het komt omdat er uh, een groter eigen risico is en mensen, mensen minder snel hun eigen risico in een ziekenhuis willen opsoeperen tweede reden kan zijn dat huisartsen uh, meer dingen... wat ook een, een, een, een, een punt is waar de regering naartoe wil. En dat ik, wat ik ook wel terecht vind. Dat dingen meer in de eerste lijn ja. uh, kunnen gebeuren. Uh, en wat in de eerste lijn kan gebeuren niet of niet moet voor, ook niet voor gebeuren. alles naar het ziekenhuis. Nee, dat hmm. is ook, dat is ook uh, een, een goed uitgangspunt voor uh, Nederland. Uh, dat onderschrijf ik ook. Uh, maar de vraag is natuurlijk een beetje van... Uh, als je een half jaar... Die zorgvraag uh, ziet dalen in ziekenhuizen. Is de vraag natuurlijk heel gerechtvaardig. Is dat een trendbreuk? Of ja. is dat een tijdelijke indaling? En gaat er daarna weer. Uh, wordt, komt die vraag terug? Maar dan kan, dan kan je toch achteraf dat weer verrekenen met elkaar? Ik zie het probleem niet zo. Nou, wat er gebeurd is, denk ik. Is dat een, uh, uh, een aantal verzekeraars heeft uh, gezegd: van nou ja, wij willen echt. Uh, terwijl er in het hoofdlijnenakkoord dus plus anderhalf procent is afgesproken, willen wij die uh, uitval van zorgvraag uh, meteen uh, nog eens extra aanzetten in de contractering 2014. En wat ik zelf heel erg lastig vind op het ogenblik. Ik bedoel. Ik zit er niet echt, uh, ik ben niet op een confrontatie uit. Ik wil liever dat we er gewoon uitkomen. Maar ik vind het wel ingewikkeld als ik vraag om inzicht te krijgen... in de gegevens waarop de verzekeraars hun analyse baseren. Dan krijg ik die niet. Nee. En maar... dat is natuurlijk wel, uh, het zal niet de eerste keer zijn in Nederland... dat we op een verkeerde uh, analyse uh, onjuiste beslissingen nemen. En ik wil graag wel meekijken naar de analyse waarop die keuze gebaseerd is. Meneer, meneer Fens, dan nog even, want het is natuurlijk een, een technisch... Uh... Uh, technisch verhaal gaan, patiënten of kunnen patiënten hier mee te maken krijgen? Dat ze er iets van gaan merken? Uh, ik vind het lastig om dat op dit moment te voorspellen. Als, uh, als, de, als de zorgverzekeraars op dit pad blijven zitten... en ik hoop echt dat ze daarvan terugkomen... mochten ze op dit pad blijven zitten... dan, gaan er, dan gaat er in Nederland uh, deze herfst uh, wel wat gebeuren. En verwacht ik eerlijk gezegd een hete herfst... En verwacht ik ook dat de patiënten daar zeker dingen van zullen gaan merken. Ja. Dan bellen we weer, meneer Veenstra. Oké. Okay. Bedankt dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. We willen ook nog met u naar de NHG, Nationale Hypotheekgarantie... want in de afgelopen drie maanden hebben ruim 21.000 huishoudens... de aankoop van hun woning gefinancierd met de Nationale Hypotheekgarantie. Dat is een flinke stijging. 22 procent meer dan het kwartaal ervoor. Maar er zijn ook meer woningen gedwongen verkocht met alle verliezen van dien. Directeur Karel Schiffer van de NHG, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, het algemene beeld van de woningmarkt graag van u. Nou ja, die, uh, u zegt het zelf al, hè, de stijging van, het, van bijna een kwart meer verkopen van woningen onder de nationale hypotheekgarantie. Dat is de, echt een hele forse stijging. En als je dat combineert met de signalen die je krijgt van het CBS... van het kadaster en de signalen van makelaars... ja, dan zou je heel voorzichtig kunnen gaan denken... aan een herstel van de, van de koopwoningenmarkt. Ja, maar meneer Schiffer, zegt het al... een derde meer verliesdeclaraties, want zo heet dat officieel... mensen die hoog in de boom zitten en het niet meer kunnen redden. Wat zegt dat? Ja, dat is nog steeds een, een, een, een, een punt van zorg... dat, dat heel veel mensen hun woning moeten verkopen met een verlies... Uh, hoewel het aantal, uh, als je kijkt hoeveel, hoeveel mensen er uh, zeg maar onder water staan met hun uh, met hun hypotheek, het aantal toch toch nog wel meevalt. En het uh, belangrijkste uh, uh, de deel van deze mensen, dat betreft toch mensen die zijn gaan uh, scheiden. En als gevolg van hun, uh, van het feit dat uh, geen van beide partners de woning nog kon betalen, dat ze met een gedwongen verkoop met verlies geconfronteerd zijn. Hmm. We hadden het net over een uh, mogelijke trendbreuk... als het gaat om de vraag naar zorg bij ziekenhuizen. Um, zou u nu al, als het gaat om het financieren van woningen via NHG... durven spreken van een trendbreuk? Dat het dus een trend is die doorzet? Nou, dan moet je altijd heel voorzichtig zijn. Hè? Eens zwaar u uh, maakt nog geen zomer... Uh, maar een, een stijging van, van bijna een kwart is toch wel zo voorzien. En in combinatie met al die andere signalen... zou je voorzichtig kunnen zeggen van nou, die woningmarkt trekt aan. En dat is ook wel logisch, hè, want de, de prijzen van woningen... zijn zodanig geda gedaald dat ze, dat, dat ze goedkoper zijn dan een aantal jaren geleden. Er zijn ook heel veel woningen te koop. Wellicht krijgen mensen toch wel het idee van... nou, als we nu een dieptepunt hebben bereikt... dan is dit een goed moment om te kopen. Ja. Maar dan zou je meteen ook moeten zien... Dat dat de prijs omhoog gaan. Gebeurt dat al? Uh, daar, heb ik, daar heb ik op dit moment geen, geen, geen inzicht in. Uh, het belangrijkste is natuurlijk... dat die prijsdaling er in elk geval uitgaat... dat die markt stabiliseert. Ja. En dat die heel langzaam weer aantrekt. U moet zich wel bedenken dat het niet zo is dat we zoals in de afgelopen decennia jaren zullen krijgen... dat de woningprijzen met 10, 15 procent zullen stijgen. Ja, dat en dat komt, komt ook omdat de hypotheekregels natuurlijk zijn aangescherpt. Ja. Dus uh, als er herstel komt, zal het een heel voorzichtig herstel blijven... in de komende jaren, is mijn, uh, mijn voorspelling. Goed, eerst maar op weg naar stabilisatie. Karel Schiffer van de NHG, hartelijk dank. Wij gaan stabiel naar het eind van het NOS Radio 1 Journaal. En door naar de collega's van en Roos. Sven Kokkeman zit er alweer. Sven, goeiemorgen. Goeiemorgen, zo? De accijnsverhogingen die het kabinet voor de weggebruiker in petto heeft... die moeten van tafel, vindt de ANWB-steuntje in de rug... dus voor de oppositie die uh, deze week onderhandelt... met de minister van Financiën, zoals ook bij jullie al te horen viel. En echte clubliefde, Laura... Lara, sorry, houdt nooit op. Ook niet als je dood bent. En dus is er nu de Fije Noord uitvaart Kijk, oh. nou, daar ga ik me voor inschrijven. Dacht ik al. <lacht> Luisteren dus zo naar de Jeho. Cairo.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 De UWV en de uitzendbureaus willen de komende twee jaar... ruim 22.000 werkloze 55-plussers aan werk helpen. Er komen trainingen om ouderen te leren solliciteren en netwerken. De werkgevers hebben toegezegd dat ze gaan proberen om meer ouderen aan te nemen. Nederlandse wetenschappers gaan onder leiding van de TU Delft... werken aan een supercomputer. Die quantumcomputer heeft zo'n grote rekencapaciteit... dat onder meer de werking van medicijnen per individu kan worden uitgerekend. De supercomputer moet over 15 jaar klaar zijn. En een groep van zo'n 200 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog... heeft gisteren het World War II Memorial in Washington bestormd. De gedenkplek is gesloten vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. Maar de oudstrijders pikten dat niet. En gesteund door een handjevol politici... verplaatsten ze de hekjes waarmee het monument was afgezet. Agenten van de National Park Police lieten hen hun gang gaan. Dat zijn de hoofdpunten. Eerste informatie, Jolande van der Velde. Nog een paar files, want ze lossen snel op. Uh, nieuwe aanrijding op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Breukelen en Vinkenveen, 3 kilometer. De linker is dicht. De A10, de ring Noord van Amsterdam, richting Zaanstad bij oost -Zaan -Werf, nog 4 kilometer. Daar zijn de reishokken ook weer vrij. En op de A28, Amersfoort, richting Utrecht, tussen Soesterberg en Knobende weer 6 kilometer. Na een aanrijding is nu alleen nog de rechte dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De ANWB wil dat het kabinet de accentsverhoging op brandstof schrapt. Het alcoholbeleid van gemeenten faalt. De Duitse PVV is van het politieke toneel verdwenen. En dat ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Amsterdam-Noord. Tussen de vrolijk ravottende varkentjes op een sportveld... als alternatief voor de bio-industrie. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl is het adres. Het is tegen het zere been van de ANWB, dames en heren. Want weer gaat de automobilist meer belasting betalen... en daarom schreef de Belangenvereniging voor Automobilisten... een brief aan staatssecretaris Wekers. Guido van Woerkom is de directeur daar van de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb die brief hier voor me. U bent tegen de uh, verhoogde uh, accijnsverhoging en tegen de... Uh, automatische indexatie van de brandstofprijzen. Het zou ook wel heel raar zijn als u het omgekeerde zou beweren. Nou, we zijn tot op heden daar niet zo heel stellig tegen geweest. Maar wat we op dit moment zien... is dat de overheid eigenlijk zelf de inflatie uh, veroorzaakt. He, door de BTW te verhogen, door de huren uh, extra te verhogen. En dan is het uh, ja, twee keer betalen. En wat we... Ook constateren is dat ja, die automatische verhogingen die er ingekomen zijn in, uit, uit een tijd stammen: hè, dat we nog allemaal uh, prijscompensatie kregen in, in de lonen. Nou, die tijd ligt ook uh, ver achter ons. Dus ja, als uh, iedereen uh, dat niet meer krijgt, is het dan logisch dat de overheid het wel krijgt? Dan, ja. uh, wij beantwoorden die vraag met nee. Nee. Uh, uh, interessant is ook dat u zegt... extra accijnsverhogingen blijken helemaal niet... het gewenste resultaat op te leveren... blijkt uit de cijfers van 2013... als je de miljoenennota en de macro-economische verkenningen leest. Ja, nou wat we allemaal weten... en dat, uh, ja, je moet dan heel veel ze wel even uit... maar zit je in een brede strook uh, langs de grens met, met België en, en Duitsland... Ja, dat loont uh, om uh, boodschappen te gaan doen bij, uh, bij de buren. En niet alleen boodschappen, maar ook je tank uh, vol te gooien. Dus je ziet de accijnsen... Langzaamaan verdwijnen naar onze buurlanden, waardoor wij nog een groter probleem krijgen. Ja, even concreet. Wat zou een automobilist volgens de kabinetsplannen meer moeten gaan betalen? Nou, wat hij meer moet gaan betalen, is dat um, die. Extra, krijgt voor, extra moet betalen voor de BPM. Dat de motorrijtuigenbelasting omhoog gaat. Dat de opcenten omhoog gaan. Dat de accijns omhoog gaan. En dat de BTW daar ook nog eens voorheen komt. En in de totaliteit is dat een bedrag van 1 miljard euro. En dat is per automobilist omgerekend? Nou ja, dat is ongeveer 125 euro per, per automobilist. En dat vinden wij toch een behoorlijk bedrag. Ja, lastige verzwaring dus voor de automobilist. Klopt. Ja, u zegt van tafel ermee. Al een reactie binnengekregen? Uh, nou, nog niet van uh, staatssecretaris Wekers. Uh, wel vanuit uh, de Kamer die zeggen van... ja, AWB, jullie hebben best wel een punt. Maar goed, uh, we weten ook uh, hoe moeizaam het is... om een, uh, een akkoord over de begroting uh, te krijgen. Dus uh, we wachten maar even af wat, uh, wat dat overleg weer oplevert. Welke fractievoorzitter zei dit? Zei tegen u... u hebt best een punt? Nou ja, ik luister in ieder geval maar naar de, uh, de algemene beschouwingen. Hè. Voor zover de beschouwingen waren overigens... het leek meer op een uh, kippelend uh, gevecht uh, tussen uh, slimme heren en dames... Maar goed, dat, dat er zeiden. Zowel de regeringsfracties die zeiden: van nou ja, misschien moeten we toch nog eens nadenken over die accijnsverhoging. Want er zijn inderdaad veel weglekeffecten effecten, zoals ze dat noemen. En ja, de oppositiepartijen die vinden dit ook wel een, een punt. Maar nogmaals. Uh, ze komen er pas mee naar buiten, denk ik, als ze een akkoord hebben met uh, minister Dijsselbloem. Ja, mocht dat er komen, dan zijn ze deze week druk mee bezig. Waarom stuurt hij die brief nu pas eigenlijk? Want die plannen waren met Prinsjesdag al bekend. Nou, Prinsjesdag hebben we natuurlijk ook altijd een ander daarover gezegd in de, in de media. Dus het kan niet als een uh, verrassing uh, komen. Uiteindelijk uh, moet er een akkoord komen. Brengen alle, hun, uh, alle ja, partijen die daar een rol in spelen, ook de ANWB, hun punten naar voren. En dat is het uh, juiste moment, denk ik. Ja, steuntje in de rug van de oppositie en dan gaat de minister van Financiën, die die onderhandelingen nu voert... gaat zeggen, met mij valt overal over te praten. Iedereen wil overal over praten tegenwoordig. Maar er moet wel dekking zijn. En waar vindt u dan de dekking... Nou ja, ik vind niet dat, uh, dat de automobilist uh, moet bepalen waar een alternatieve uh, inkomsten vandaan komen. als er voorstellen worden gedaan die een beetje, een beetje raar zijn. Want laten we even kijken naar de belastingdruk op de auto's. Als je dat vergelijkt met, uh, met omringende landen, dan is die al enorm hoog. Sterker nog het hoogste van uh, de landen om ons uh, heen. En dan kijk ik naar Duitsland, België, Frankrijk en Luxemburg. Daar zitten we echt fors en fors boven. Ja, u bent een machtige organisatie. Dat weet iedere politicus. Wat nou als u uw zin niet krijgt? Nee, kijk, uiteindelijk leven we in een parlementaire democratie... dus daar is ook verder geen misverstand uh, over. Dus nou, uiteindelijk... Uiteindelijk... Ik wilde niet suggereren dat u een staatsgreep ging plegen... maar wat gaat u doen als u uw zin niet krijgt? Nou, wij gaan duidelijk maken dat dit uh, geen goede maatregel is. En zeker dat automatisme dat dat eraf moet uh, gaan. Ja. En uh, we hopen daar uh, voldoende argumenten voor te hebben. Is er iets te zeggen over de schade die de autobranche... en de automobilist als zodanig leidt als deze kabinetsmaatregelen toch door zouden gaan. U had het net over de buurlanden. Wat zijn de gevolgen concreet dan voor de Nederlandse economie? Nou, Wat je in ieder geval ziet is dat uh, de accijns hè, waar deze brief over gaat uh, minder opleveren. Dat wordt in de miljoenennota ook het een en ander over, uh, over gezegd. Door uh, wat men noemt de weglekeffecten naar, uh, naar het buitenland. En uh, Het is heel interessant om uh, als je in Brabant, in Gelderland en Overijssel uh, woont Limburg om eventjes over de grenzen te gaan. En die accijns komt niet in de Nederlandse schatkist. Waar gaat hij dan naartoe? Naar de buren? Die gaat naar de buren toe. En, Met andere en, woorden, u zegt meneer Wekers... want aan hem is de brief geadresseerd... U spant het paard achter de wagen. Eigenlijk kunt u niet goed rekenen. Nou, U, u zal ongetwijfeld goed rekenen, maar u houdt niet met alle factoren rekening. En dat geldt ook voor het uh, aanschaf van, van auto's. Hè. Je ziet, de, de gemiddelde auto wordt steeds, uh, steeds kleiner. En daarmee wordt er ook steeds minder afgedragen aan de, aan de schatkist. Dus als je die bpm verhoogt, ja, dan kiezen uh, de mensen die een nieuwe auto moeten kopen... voor goedkopere auto's. Dus komt er weer minder binnen. En nou, een artificiële cirkel zou je moeten zien te komen. Nou, Hebt u eerder wel eens een soort van uh, digitale petitie georganiseerd? tot toen u het echt met iets uh, valikant niet eens was. Zit dat er deze keer weer aan te komen? Nou, dat was geen digitale petitie. Dat was uh, de, de ledenpeiling over ja. uh, de, de kilometerprijs... waar we heel uh, genuanceerd met elkaar gesproken hebben... over wat vind je nou goed en wat vind je uh, minder goed aan, uh, aan, aan zo'n maatregel. Ja. En daar hebben we de, de bevindingen ook uh, kenbaar gemaakt. Maar als ik vandaag de social media volg... dan hoef ik die petitie niet meer te doen. Nou. Nee, Mensen zijn teugen. Die, die vinden dit, uh, zeker ook de argumenten van de automatische verhoging, vinden ze, uh, vinden ze sterk genoeg om te zeggen: daar zijn wij tegen. Juist. Goed, nou ja, afwachten op het uh, antwoord van de staatssecretaris dus. En in de tussentijd zult u vast niet uh, op uw handen gaan zitten en blijft u lobbyen daar in uh, Politiek Den Haag. Wij blijven ons inzetten voor de leden van de ANWB. En er dreigen geen acties. <lacht> nee, nee, we zijn geen vakbond. Uh. <lacht> Zo ken ik u ook niet. Guido van Woorkom, directeur van de ANWB. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De Turkse premier Erdogan heeft hervormingen aangekondigd... waardoor mannelijke ambtenaren hun baard weer mogen laten groeien. Dat was namelijk sinds 1928 verboden. En nou is de vraag, waarom dragen veel moslims... Eh, moslimmannen dan natuurlijk, in de meeste gevallen eigenlijk een baard? Arabist Maurits Berger heeft het antwoord. Moslims dragen een baard omdat ze het voorbeeld van de profeet volgen... In de islam is dat van groot belang en de profeet droeg een baard. Sterker nog, er wordt in, uh, opgeroepen binnen de islam om een baard te dragen in de vroege islam, zodat men zich in die tijd kon onderscheiden van de christenen en joden die dat niet deden. Oh, dus. Daardoor zijn er heel veel profetische uitspraken in omloop dat werd gezegd, uh, uh, houd die snor kort en de baard lang. Al dus het antwoord, ik was iets te vroeg van Maurits Berger... over de vraag waarom veel moslimmannen een baard dragen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.nl. Zojuist komt via het ANP het bericht binnen dat de eerste Greenpeace-activisten... die werden gearresteerd uh, in uh, Rusland... Werden aangeklaagd voor, uh, worden aangeklaagd nu door Rusland voor piraterij. We zoeken contact met Greenpeace, u hoort ze zometeen. Eerst nu uh, in afwachting van uh, de reactie van de directeur van Greenpeace... vermoedelijk naar Amsterdam-Noord. En daar is Niels de Jager. Zachtjes hoor uh, je ze knorren... Hebben ze met een uh, flinke emmer voer gewekt? Twintig ja. varkentjes. Wat eten ze nou? Uh, dit is voornamelijk graan en bonen. Het is een uh, heel mengsel van allerlei. Uh, allerlei spullen. En het is op voor je er erg in hebt? Ja. <laughs> ja, het gaat snel inderdaad. Ja, zoals je ziet. Ze mogen nog een emmer hoor. Oké, okay, dat is uh, goed nieuws. Arno de Jong, vrijwilliger, verzorger van deze varkens. Uh, we staan hier op een uh, ja, ongebruikt sportveld. Is dit uh, niet meer zo heel kort kortgemaaide gras? Een beetje een goede habitat voor die varkentjes. Ja, dat zie je wel. Hè? Ze eten er goed van. En ze ploegen het aardig om met die neuzen van, uh, van ze. Het idee om deze 20 varkens hier neer te zetten komt van Wim Meulekamp van Buitengewone Varkens. Wat is dat? Uh, buitengewone varkens. Dat zijn varkens die uh, hun hele leven buiten lopen. Uh, ja, die hebben een geweldig dierwelzijn. En uh, uiteindelijk gaan ze ook heel lekker smaken. Het is een, een crowdfunding project. Daar hoorden heel veel van. Op welke manier kunnen wij met z'n allen hier aan meedoen? Uh, mensen die kunnen uh, op onze website buitengewonevarkens.nl kunnen ze kijken van uh, hey, waar staat buitengewone varkens voor. En vervolgens kunnen ze zeggen van nou, ik wil daarin investeren. Dus ze kunnen uh, 100 euro inleggen en dan krijgen ze drie keer over een uh, mooi vleespakket terug. En uh, ze krijgen een evenement. Dus dan mogen ze bij ons op de boerderij komen en dan maken we een leuke middag uh, met de mensen. Uh, ja, en op die manier willen wij de mensen eigenlijk bij, ons, uh, ja, bij ons bedrijf betrekken. We staan hier uh, vlakbij de Koentunnel, Amsterdam-Noord. Uh, laten we even naar een zo'n varkentje toe gaan. Ze zijn lekker aan het uh, smikkelen. Ja, een Beetje schrikachtig. Uh, zwarte stippen hebben ze allemaal. Dit zijn geen normale ja, keukenvarkens. Nee, dit zijn uh, bonte bentheimers. En die kwamen vroeger voor in de grensstreek met Twente en uh, Duitsland. Uh, en dat is een heel oud varkensras. En dat is een heel robuust ras. Dus dat zijn varkens die uh, ja, gewoon heel goed buiten kunnen leven. En dat zijn varkens die uh, vetter worden dan, uh, dan reguliere varkens. En, en is dat wel goed, nieuws, in deze tijden van obesitas... Um, nou ja, wat ik altijd zeg is, als we, he, we zijn steeds meer magere producten gaan eten. En uh, steeds meer light. En, uh, en toch worden we met z'n allen dikker. Dus ik denk, van als je nou s'avonds gewoon eens een lekkere, vette karbonate eet... dan eet je s'avonds denk ik wat minder chips. Dus uh, ja, ik denk dat dit gewoon een heel mooi product is. En dat mensen hier gewoon uh, ja, heel goed van kunnen eten. En dat het ook gezond is. Nu krioelen ze nog uh, ja, heel schattig. Steeds van hoopje voer naar hoopje voer. Het ziet er allemaal uh, ja, hartstikke lief uit en zo. Maar even voor de duidelijkheid, over een jaar belandde deze dus wel in de pan. Ja, we hebben geen, uh, geen dierentuin en ook geen kinderboerderij. We hebben gewoon een bedrijf wat, uh, wat varkens produceert. Maar dan op een uh, ja, toch al unieke manier in Nederland. En is het nou beter voor de mensen die het eet of voor het dier? Uh, ik denk voor beide is het hartstikke goed. Uh, wij, uh, gebruik... Want zijn varkens, uh, horen die niet gewoon in een stal te zitten bij een boer die uh, weet waar die over praat? En ja, met alle respect een goedbedoelende vrijwilliger. Uh, uh, kan die wel uh, voor die varkens zorgen? Nou, daarom houden, houden wij natuurlijk ook altijd een oogje in het zeil. Uh, hoe het met onze varkens gaat. We, uh, dus uh, Boeren hebben varkens in de stal, dat is ook hartstikke goed. Uh, maar dat is een heel ander, ander dier. Hè. Deze zijn heel robuust. Uh, hier komt uh, zelden of nooit een veearts. Uh, dus het zijn heel andere varkens dan varkens in de stal. Arno de Jong, wat vindt u nou zelf zo leuk aan die varkens? Uh, nou, waarom doet u dit? <laughs> Omdat ze echt leuk zijn. <laughs> Want u, u, gisteren zijn de varkens hier losgelaten. Mm. Dat is de eerste keer dat u bij die varkens in de buurt was. Ja, ja dat is niet de eerste keer dat ik een varkens zie. Maar dat is wel de eerste bijna keer. wel. Ja, bijna ja, wel. Ja. Ik ging vroeger ook naar de kinderboerderij. Maar, uh, maar wel zoveel. Twintig in één keer, ja. En heeft u enige idee wat u ermee aan moet? Nou, een beetje voeren. Ze kijken er tevreden bij. Ja, daarom. Dus het, volgens mij komt het allemaal wel goed. En hoe heeft u de varkens nou liever? Zo uh, uh, lief uh, ravottend uh, uh, op het uh, sportveld? Of straks... Lekker op het bord? Nou, alle twee, denk ik. Eerst even lekker ravotten en dan lekker op het bord een lekker karbonaatje ervan eten. Nou, uh, eet smakelijk vast over een jaar. Ja, dankjewel. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks de Duitse PVV. Stop ermee. Maar 3, 2, 1, go. Deze dag. 1988. Ja, dit is de Koreaanse speaker in het stadion... waar deze dag in 1988 de slotceremonie plaatsvindt... van de Olympische Spelen in Seoul. Zo, moest je toen zeggen. Nederland moest genoegen nemen met maar twee keer goud. Het lukte roeier Rrr Nico Rinks en zijn collega Ronald Florijn... eindelijk om de Oost-Duitsers te verslaan. Wij, wij uh, roeiden allebei al meer dan tien jaren... En allebei ook al uh, uh, behoorlijk achter de voormalige Oostbloklanden aan. Dus ja, wij hebben toen uh, besloten van ja, wij gaan hun gewoon nadoen. En wij waren de eerste die uh, meer dan één keer per dag, gewoon alle dagen in de week, uh, gingen trainen. Wij trainen s ochtends uh, vroeg in Leiden, waar Ronald dan woonde. En dan uh, tussen de middag met zijn moeder eten. En dat hadden we ook echt wel afgesproken. Als we het dan niet hadden, dan kunnen we net zo goed kappen met roeien. Nederland, prè? Goed, prè? En op een derde plaats is het Oost-Duitsland. Met name Oost-Duitsland, de doping, prikelen, een De van de jeugd wel, die, die, die werden gewoon, het was gewoon heel normaal. Die kregen een, een tritsje pilletje, doe het maar, want iedereen, uh, iedereen doet het op die manier. En zeker de jeugdgesporters, die wisten niet beter. Kijk nou eens wat er gebeurt. Wie moet dit nog kunnen overbruggen? Dat lukt de Russen niet, dat lukt de West-Duitsers niet, dat lukt zeker de Oost-Duitsers niet meer. Het is onvoorstelbaar, kom op! Maar het zijn ook de Russen die terugkomen. Wat een ontzettend spannende finale. Nederland nog steeds op goud. Nederland op goud op een tweede plaats. De Russen op een derde plaats, Zwitserland. Nederland gaat goud winnen. Nederland oh. wint goud, Jan. Tastisch. Nederland wint goud. Oh. Prachtig, Jan. Op een tweede de goud de en op een derde plaats zijn het de Russen. Al oh, voorstelbaar, wat een prachtige prestatie. Ik weet nog dat Ronald, het, dat we kregen dan. Een, een, wat was het toen nog een telegram van Klaus en Beatrix? En dat Ronald zei van. Beatrix, ik, ik ken helemaal geen Beatrix. Je krijgt wel heel veel aandacht, hè? Met, met tv en de persconferentie, ja, daar werd je ook helemaal niet gewend. En, en uh, ja, ook wel een boel, boel flauwekul hoor. Dan, dan worden de recepties georganiseerd voor de foto. Met champagne en weet ik het allemaal. En de, de fotograaf gaat weg. En vervolgens wordt de tafel weer afgeruimd. Dan krijg je niks te eten. Dat soort dingen gebeuren ook. De eerste gouden medaille namens het duo Nico Rinks en Ronald Florijn bij het roeien. En dat is een sensatie van de eerste orde. Ja, ik denk dat de alle westerse landen er heel erg blij mee waren. Ik, we hebben vol ook enorme support, zeg maar. En dat was eigenlijk een soort van omslag. Dat niet alleen Nederland dacht, maar dat ook andere landen dachten. Want nou, wij zien het toch, vind ik, vrij normaal uit. Hè. Dus niet super gespierd en dergelijke. maar geen rare dingen. Dus toen dacht wel de buitenwereld: van, Nou ja, goed, als, als zij dat kunnen, dan, dan, dan moeten wij, moet het ons ook een keer gaan lukken. Nico Rings was dat. U weet wel, die roeier. Die samen met zijn collega Ronald Florijn eindelijk goud haalde in. Uh... 1988, bij de Olympische Spelen van Seoul in Korea. Het was deze dag precies dus uh, in 1988. Uh, ik meldde u eerder al dat twee bemanningsleden van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise zijn uh, uh, aangeklaagd. Vandaag in Rusland voor piraterij. Het gaat om een Fin uh, en uh, een Fins-Amerikaanse. Uh, de verwachting is dat ook de twee Nederlandse actievoerders aan boord van het schip uh, dezelfde aanklacht te verwachten hebben. Uh, als het goed is hebben wij nu contact met uh, Greenpeace. Met wie heb ik het genoegen? Goedemorgen. Goedemorgen, met de Leger, Klimaat en Energie. Hallo, goedendag. Wat is jullie reactie op deze uh, aanklacht? Ja, we zijn geschokt. Dit is absurd. Het is ongelooflijk dat de Russen vreedzame uh, Greenpeace activisten arresteren voor piraterij, terwijl ze zelf weten dat daar geen enkele grond voor is. Dit is een showproces aan het worden en, en ja, daar, daar is wel enige verslagenheid over bij ons. Ja, even de feiten op een rij. Het schip lag uh, bij mijn weten uh, in de exterritoriale wateren. Dat klopt. En toch zijn ze geënterd uh, en meegenomen naar Rusland. Uh, toen dachten jullie nog, nou ja, dit gaat om een uh, soort van publiek signaal. Het zal wel met een sisser aflopen. Vermoedelijk worden ze met de schrik uh, in hun lijf weer vrijgelaten. Maar daar lijkt het nu dus niet op. Nee, nee. Er, er gebeuren allerlei dingen die wij in, in het zwartste scenario niet hadden, hadden kunnen voorspellen. Wat, wat er is gebeurd is dat uh, vier weken geleden is ons schip al geënterd uh, op de noordelijke zeeroute. Uh, dat was toen ook al illegaal en daar zijn ze ook al, de, de Russen zijn daarvoor op de vingers getikt door de Nederlandse overheid. En vervolgens uh, hebben wij een actie gedaan in de Petjora-zee bij een boordplatform van uh, Gazprom... Een dag later is ons schip, wat in internationale wateren lag, geënterd... zonder toestemming van de Nederlandse overheid. Dus toen dachten wij al, dit is buitensporig agressief. Wat willen de Russen hier nou mee zeggen? Ja. Maar dat zij uiteindelijk op piraterij zouden uitkomen... Ja, dat hadden wij niet kunnen voorspellen. We hebben, vorig jaar hebben we 15 uur op het, precies hetzelfde boordplatform gehangen... en toen is er niets gebeurd. Nou is het zo dat er in Rusland op piraterij 15 jaar celstraf staat... Maximaal, ja. Maximaal. Hebben jullie contact met ook de Nederlandse opvarenden van dat schip, of niet? Wij kunnen alleen uh, via onze advocaten en de consul uh, contact met hen hebben. Dus dat is uh, heel summeer. We hebben een brief ontvangen van FISA uh, een paar dagen geleden. Dat is waarin... een van de twee Nederlandse bemanningsleden? Ja, dat klopt. Zij, uh, zij is uh, in dienst van uh, Greenpeace Nederland en uh, zij uh, deed haar eerste reis aan boord van een schip. En uh, zij heeft ons een uh, brief gestuurd over de omstandigheden waarin zij wordt vastgehouden. En dat is hartverscheurend om te leven. Vertelt u eens. Wat zij beschrijft is uh, dat zij uh, geënterd zijn op het schip. Nou, we weten allemaal uh, hoe dat is gegaan. Dat is met uh, getrokken geweren gegaan en uh, een hoop intimidatie. Vervolgens zijn ze op het schip vijf dagen vastgehouden. En daarna is hen gezegd, jullie moeten pakken voor 24 uur. Uh, en dan zien we wel weer verder. En toen zijn ze in een Russisch cel beland. Uh, als, als dieren, zoals ze dat zelf uh, heeft beschreven, vervoerd in stalen kooien zonder openingen. ...en uh, ja, in, een, in een cel gegooid waar er alleen maar iedereen Russisch spreekt... ...en ze geen idee hebben wat er met hen gaat gebeuren. En dat is, dat is heel schrijnend, uh, ja. afgezien nog van het feit... ...dat het ook gewoon tegen allerlei internationale mensenrechten ingaat. Goed. Wat verwacht u nu van de Nederlandse overheid? Want uh, de minister van Buitenlandse Zaken heeft bij mijn weten... ...eerder protest aangetekend bij de Russen. Uh, ik meen uh, dat de koning en zijn vrouw uh, later dit jaar ook nog... Uh, ...richting uh, de, uh, de Rusland uh, vertrekken, richting Poetin... Uh, wat verwacht u van de Nederlandse overheid nu? Wat, wat wij van de Nederlandse overheid verwachten... is dat wij alles in het werk stellen... zowel op diplomatiek gebied... als uh, elke juridische mogelijkheid die ze maar, maar zien... om deze mensen zo snel mogelijk vrij te krijgen. Uh, zoals ik al zei, dit, dit lijkt een showproces te gaan worden in Rusland. Dit is pure intimidatie om ervoor te zorgen... dat Greenpeace niet nog een keer uh, actie gaat voeren. En ja. Ja, wij zijn nu gewoon staatsburgers van de landen waarbij wij horen. Ja. En wij kunnen niet anders dan naar onze overheid kijken om, om het onrecht wat op dit moment gaande is uh, ja. op te lossen en aan te pakken. Want ja, wij kunnen die mensen moeilijk uit hun cellen gaan breken. Dat, die mogelijkheid hebben we niet. Nee, goed. Het gaat om twee Nederlandse staatsburgers dus. En bovendien voer het schip uh, onder Nederlandse vlag, toch? Ja, dat klopt. Dus het is ook Nederlandse grondgebied. Dat is geënterd door de Russen. Jorien De Lege van Greenpeace. Sterkte, succes en dank voor uw tijd. Hartelijk dank. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Door nu naar Duitsland. Daar werd in 2010 Geert Wilders nog onthaald als een megaster... toen hij aanwezig was bij de oprichting van de zusterpartij van de PVV, Die Freiheit. Maar die partij die is nu al ter ziele. Rob Savelberg in Duitsland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoezo? Nou, die uh, partij die, uh, heeft eigenlijk nooit succes kunnen uh, houden uh, in uh, Duitsland. Er is uh, bijvoorbeeld bij de bondsdagverkiezingen net... Geen enkele zetel gehaald, ook bij de gemeenteraad in Berlijn of elders in de 16 deelstaten in Duitsland, is er nooit ook maar één uh, zeteltje gehaald voor uh, die vrijheid. En vandaar dat ze zich nu min of meer hebben opgeheven en gezegd: uh, wij sluiten ons aan bij de anti-Europartij Alternatieve... via Duitsland. Juist, en uh, nou stond die partij altijd voor standpunten als uh, uh, ook in Nederland tegen de islam, uh, voor, tegen de euro ook. Uh, zijn dat geen uh, thema's die in Duitsland aanspreken dan bij de kiezer? Jawel. Absoluut. Uh, vooral natuurlijk uh, ja, de haat tegen Brussel, uh, problemen met uh, immigranten en zo. Dat zijn zeker thema's die hier belangrijk zijn, maar er is geen enkele partij die daar echt uh, fundamenteel op, op inzet. En er is ook geen flamboyante Duitser zoals een uh, Geert Wilders bijvoorbeeld. En vandaar uh, dat je ook kun, eigenlijk kunt zien dat er uh, uh, dat Duitsland heel anders is. Bijvoorbeeld uh, een partij die wordt geleid door, uh, door uh, die maar één lid heeft, zoals uh, Wilders in Nederland. Ja, dat is hier helemaal niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om een partij te financieren met uh, geld uit het buitenland. Dus Duitsland is echt een ander land en veel dingen die bijvoorbeeld ook in Nederland gezegd worden, die, die zijn hier ook verboden. Hè. Als je kijkt naar uh, wat er wordt uh, beweerd over de islam bijvoorbeeld als uh, uh, fascistoïde ideologie uh, en een vergelijking tussen de uh, uh, Koran en mijn kamp, ja, dan krijg je hier echt grote problemen bij de rechter. Ja, overigens Wilders uh, zal uh, meteen roepen dat hij geen fascistoïde partij leidt, hè? Nee, dat is natuurlijk wel duidelijk. Het is een democratische partij, maar er zijn voor democratische partijen in Duitsland zijn er andere regels. Juist. Goed, nou had je het net over die alternatieven voor Duitsland. Uh, we hebben het eerder over gehad. Uh, een groepje professoren ook, hè, die daarin uh, zichzelf heeft verenigd. Ja. Die partij kwam ook niet in de bondsdag. Zat er wel heel dichtbij. Is dat dan het alternatief voor het gedachtegoed van Wilders in Duitsland? Ja, dat zou het wel kunnen zijn, maar uh, zij zijn eigenlijk niet zo sterk anti-islam. Het gaat vooral om de euro en om uh, Duitsland zeg maar sterk te houden... en uh, de Zuid-Europese landen eruit te werken uit de eurozone. Uh, maar die partij wordt dus geleid door professoren... door mensen die zeer serieus, zeer ernstig en zeer voorzichtig uh, te werk gaan. Dus uh, of dat echt uh, de goede partij is uh, vergeleken bij uh, andere uh, populistische partijen in, uh, in Europa... dat is een beetje de vraag. Nou, dat was mijn volgende vraag, want het leek erop als Wilders alsof Wilders bezig was... met een soort bouwwerk in Europa. Hij had contact met Philip de Winter, met Marine Le Pen in Frankrijk. Uh, met die meneer in Oostenrijk. Uh, is dan de alternatieven voor Duitsland een alternatief voor hem ook? Uh, ik denk het niet, omdat ze dus niet dat de radicale uh, anti-islam standpunt hebben. Het probleem is een beetje dat er bijvoorbeeld uh, in Duitsland 80 miljoen mensen wonen. En dat je dus voor een Europese alliantie van Wilders ook uh, Duitsers nodig hebt. En die zijn er dus uh, momenteel niet. Goed, Rob Savelberg, onze man in Berlijn. Ik dank je zeer. Opnieuw. Straks, dames en heren, voor de echte fans. De Feyenoord-uitvaart komt eraan. En het ochtend uur van Koos Postema, ook Feyenoorder trouwens. U hoort het allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. 100 miljoen extra bezuinigingen bij de publieke omroep? Dat is de strop in plaats van de broekriem. Demonstreer met ons mee. 9 oktober op het Malieveld. Onze programma's Bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Het is goed dat het kabinet vasthoudt aan het bezuinigingspakket van 6 miljard. Ik denk dat wij aan die 6 miljard vastzitten voor die overijverige politici van ons. Die 6 miljard ik als het zwaard van Damocles boven Nederland. Ja, het is een hele moeilijk ingewikkelde zaak voor de, voor de regering, maar ja... Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. Dus wat je wilt, de crisis bestrijden, gebeurt eigenlijk niet en het omgekeerde gebeurt. De crisis wordt erger. En uw mening die telt. Dit wordt helemaal niks. Ze blijven zuren en het komt helemaal niks uit. Luister vanmiddag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En...